Goed, ik wil jullie een verhaal vertellen. En dat hebben jullie al eerder gehoord, denk ik. Dat verhaal Dat kennen jullie allemaal. Het gaat over de schepping. Wie heeft er nog nooit van gehoord van de schepping? Jullie wel, hè? Ik ga het doen aan de hand van een paar plaatjes. Dan kun je meekijken. In het begin, dus voordat de schepping er was, voordat de aarde er was, voordat de hemel er was, was er helemaal niets dat er in de bui. Helemaal niets. Kun je je niet voorstellen. Maar er was toch wel iets. En wat was dat? Weet jij dat? Ja, maar toch daarvoor. Wat was er het allereerst? Wat er altijd geweest is. God, ja. God was er het allereerst. Alleen God was er. En verder niks. Helemaal niks. Kun je bij je bijna niet voorstellen dat er helemaal niks was. En dan zegt God, ik wil een hemel en een aarde maken. En dan begint hij mee. En wat doet hij dan? Wat doet hij als eerste? Weet jij het, Matthijs? Wat gaat God dan doen? Hij gaat... Noah? Nee, wat gaat hij eerst doen? Voordat hij... Nou, je weet het wel, denk ik. Ja? geest zweefde over water. God over de water, hè? Ja. Nou, hier staat... In deze vertaling staat een hevige wind. Het is de basisvertaling. Het is niet helemaal gelukkig af en toe. En wat God het eerste gaat doen... Hij gaat spreken. En als God gaat spreken... Dan komt er wat. Dan gebeurt er wat. God stem... En Gods woorden zijn nooit zonder betekenis. Die doen wat. En dat blijkt ook. Het was helemaal leeg. Dit is dan een plaatje. Maar er is eigenlijk verder helemaal niks. Je ziet wat wolken. Je ziet wat... Uh... Nou, licht was er eigenlijk niet. En toen zei God, er moet licht komen. En God die zegt, ik wil dat er licht is. En toen kwam er licht. Het was ineens was er licht. En dat is geen licht van de zon en de maan. Het is een ander licht. En ineens was er licht, omdat God het zei. En God die zag hoe mooi dat licht was. En hij was ontzettend blij dat het licht was. En God die maakte echt een onderscheid tussen het licht en het donker. Want anders weet je nog niet wat het is. Hè? Dus je moet een onderscheid hebben tussen donker en licht. Anders weet je nog niet dat je in het licht bent. Als je niet weet wat het donker is, dan weet je ook niet wat het licht is. En dat is andersom ook. En God die noemde het licht noemde die dag. En het donker noemde die nacht. En dat hebben we nog steeds. Elke dag hebben we nog steeds. Het donker is van nacht. En het licht is overdag. En dat was de eerste dag. Van avond tot avond. En toen zei God, er moet een midden komen. Er was blijkbaar heel veel water. Er was van boven water, er was beneden water. En God zei, ik wil dat het gescheiden wordt. Dat er van boven water is en dat er beneden water is. En er moet een koepel komen om dat aarde te scheiden. En als God dat uitspreekt, dan gebeurt dat ook. En hij maakt een koepel, dat kun je hier zien, hè? een soort koepel. En dan had je hierboven had je heel veel water. En hier beneden had je heel veel water. Dat is niet meer, maar dat was in die tijd toen wel. Ja, dat is de aarde. Ja. Goed, zoiets is de aarde. En die koepel noemt God hemel. En wat daar beneden zat, waar wij op zitten, dat is dan de aarde. En toen werd het weer avond, weer ochtend en dat was de tweede dag. En God zei, het water onder de hemel moet allemaal bij elkaar komen. Eén plek. En dat gebeurt ook. En toen kwam het de droge grond, de aarde kwam tevoorschijn. En zo gebeurde het. Kijk, dan zie je het verschil, hè? hier heb je dus maar water. En hieromheen heb je allemaal het land waar wij op kunnen lopen. En God die noemde de droge God, noemde die land, en de water noemde die zee. En dat is nog steeds zo, hè? Het grootste gedeelte van heel de aarde waar we bleven, ongeveer 70 is water. En God zag hoe mooi het was. En God zegt, er moet ook al wat groeien, want dat was allemaal een kale vlakte. Dat er groeide helemaal niks, net als in de woestijn. God zegt, er moeten bomen komen, planten, met zaad en vruchten. En het gebeurt, kijk, je ziet dat er overal bomen groeien, met de rivier ertussen zorgen, dat die bomen water kunnen hebben. En op het land komen ook allemaal planten. Appelbomen, je hebt perenbomen. Maar je hebt ook aardbeien en noem maar op. En dus allemaal planten met vruchten. En bomen met vruchten. En weer ziet God dat het mooi is. En dat het goed is. En het wordt weer avond en weer ochtend. En het was de derde dag. En toen zei God, er moeten lichten aan de hemel komen. Omdat er een onderscheid zal zijn tussen de dag en de nacht. En die lichten, die moeten ook laten zien welk seizoen het is. En vanmorgen hebben we de nieuwe maan gevierd. Dat is ook een aantal maanden op een jaar. En dat heeft God ingesteld. En dan kun je ook weten welke dag het is en welk jaar. Nee, jullie hebben we ook wel gehoord dat we nu in 2018 leven. Maar de, de joodse jaartelling die zit in 5778. Die zijn helemaal begonnen vanaf de schepping. En de lichten moeten licht geven op de aarde. Dat is wel makkelijk, hè? Dan kunnen we zien waar we lopen. Nou, de maan geeft licht s'nachts. Of tenminste, die schijnt het licht van de zon. Schijnt, die schijnt dus eigenlijk een spiegel. Die schijnt het licht van de zon. En de sterren die geven ook licht. Zodat je ook kan zien in het donker. En God maakte die lichten. De grote zon en de maan en de sterren. Kun je hier zien. En wij zetten de zon en de maan aan de hemel om een licht te geven op de aarde. En die zon kun je ook op andere planeten zien. En er zijn natuurlijk veel meer planeten. En dat deed hij om het verschil te maken tussen de dag en de nacht. En de seizoenen. En God die zag weer hoe mooi het was. En het was avond, het werd ochtend. De vierde dag. Dus de vierde dag zijn de zon en de maan en de sterren gemaakt. En toen zei God dat het water moet eigenlijk... Ja, er moet wat in zitten, hè. er moeten vissen in zitten en plantjes en allerlei andere waterdiertjes. Er zijn er heel veel, salamandetjes en uh, torretjes en, nou ja, je kent ze niet allemaal. Maar ook in de lucht wilde God dat de vogels vlogen. Dus dat er allemaal vogels zouden ontstaan. En ook de hele grote zeedieren. En wie kan er een paar noemen? Wie kent er een paar hele grote zeedieren? Matthijs, noem het eens in. Blauwe de blauwe vinvis. De blauwe Kees? Een witte haai. dan no, maak je er ook okay. potvis. God, ja, potvis, dat is een voor je. jij er ook eentje, uh, Chelsea, een hele grote vis. Het zijn een heleboel, in ieder geval. Hier zie je er een paar, hier zie je hebt een paar vogels en een paar vissen, een paar grote vissen. Ja, en God die zegende de dieren en die wilde ook dat ze jonger zouden krijgen, zodat de aarde helemaal vol zou worden en de zee van alle dieren die God geschapen had. Nou, we zien hier ook hè, een eten met, met een jongen. En toen werd het weer avond, het werd weer ochtend. En dat was de vijfde dag. En dan komen we bij de zesde dag. En dan gaat er iets heel speciaals gebeuren. Ook op het land, zegt God, moeten er eigenlijk allemaal dieren komen. Nee, er zijn er vogels in de lucht en in de zee waren de dieren. Maar op het land waren er nog helemaal geen dieren. En die komen nu, wilde en tamme dieren en hele kleine dieren. En zo gebeurde het. En wie kan er een aantal grote dieren op het land noemen? Noah. De beer. Olifant, een leeuw, hitten. Een In ja, bepaalde steden zijn heel veel kansen. Nou, ik heb hier ook een paar neerzetten. De zebra, de giraf, olifant, de neushoorn, een leeuw. Een leeuw. En dit is Een, een buffel. En dit hier? Wat is dit? Een schiet ook? Ja, dat zit daar. En weer ziet God hoe mooi het is. Staat er. Hè? Weer ziet God dat het zo mooi is. Maar daar stopt hij niet mee. Hij gaat nog verder. En hij gaat een mens maken en hij zegt, ik wil mensen maken en die moeten op mij lijken. Ik wil dat ze echt op mij lijken. En dan maakt hij een man en een vrouw. En die mensen zullen de baas zijn over alles wat God geschapen heeft. En die moesten dus zeg maar, zorgen dat alles in orde bleef. Dus het was niet zo dat ze altijd vakantie mochten vieren, maar ze moesten wel de aarde onderhouden. En dat is gebeurd. Hij heeft de mensen gemaakt. En hoe heette die mensen? Hoe heette die eerste mensen? Ja, en Eva. Ja, dat klopt. Dat waren Adem en Eva. Iemand heeft er een foto van gemaakt blijkbaar. En God zegende de mensen en hij wilde ook dat die mensen kinderen zouden krijgen. En dat er dus heel veel mensen zouden komen over de aarde. En dat die mensen dus overal voor zouden zorgen. Die moesten dus zorgen voor de vissen in de zee en voor de dieren op het land. En wat moest Adam ook doen? Ja, alle dieren moest hij een naam geven. Hoe dat gebeurd is, ik weet niet, misschien zijn alle dieren wel zo op een rijtje langzaam gelopen. Dan heeft hij zo de naam verzonnen, ik weet het niet. Geen idee. En toen zei God, alle planten en bomen en de vruchten van de bomen, daar mogen jullie van eten. Van de zaden en de vruchten. Kijk, hier heb je dan een klein plaatje van hoe het ongeveer eruit zou kunnen zien. En ook hier zegt God dat het heel mooi was. Hij vond het heel erg mooi wat hij gemaakt had. En toen was het weeravond en toen was de zesde dag voorbij. En toen... Het werd de zevende dag. En toen gebeurt er iets wat je eigenlijk niet kan begrijpen. Ja, Matthijs? Toen was het rust. Toen was het rust, ja. Toen ging God rusten. Dan kun je bijna niet voorstellen hè? dat God die alles geschapen heeft, die alles kan, dat God toch zegt, ik ga een rustdag maken. Ik maak een dag voor mezelf. En omdat ik rust, mogen jullie ook rusten, heeft hij gezegd. Dus hier is eigenlijk al de start, het begin van de Sabbat. Dat wordt hier uit ingesteld. God zegt, ik ga rusten op de zevende dag. En dat is mijn heilige dag en ik wil dat iedereen... Ook die rust houdt. Ook de dieren mogen dan rusten. En God die zegende de zevende dag en hij maakte er een hele speciale dag van. De en dat vieren we nog steeds een hele speciale dag, de zaterdag. Want op die dag was hij klaar met de schepping en mochten de mensen eerst een dag rusten en dan pas moesten ze gaan werken. Mooi is dat hè. Achterin daar staan er dus een aantal dozen voor jullie. Je mag een doos uitkiezen. Daar liggen ook platen. Je mag die diertjes gaan kleuren op die platen en dan mag je ze uitknippen en dan kun je ze in die dozen pakken. Daar maken we een kijkdoos van.